Volle met het NOS journaal. De Duitse politie heeft het asielzoekerscentrum in Hamburg doorzocht... waar de man woonde die gisteren met een keukenmes mensen aanviel in een supermarkt. Of dat iets heeft opgeleverd wil de politie nog niet zeggen. De dader is een uitgeprocedeerde asielzoeker van 26 uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij stak gistermiddag een aantal mensen neer in een supermarkt in het voortoosten oh, van me. Hamburg. Een man van 50 kwam om het leven. Vijf andere mensen raakten gewond. Daarna werd hij door omstanders overmeesters... Overmeesterd, ook daarbij raakte iemand gewond. Volgens Duitse media gaat het om een geradicaliseerde moslim. Schiphol is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt... om de laagste prijsgarantie in Sea by fly winkels. Dat meldt de Telegraaf. De Consumentenbond had geklaagd dat de winkels... een laagste prijsgarantie aanbieden... terwijl bij online winkels vaak goedkopere aanbiedingen te vinden zijn. Maar voor internetwinkels geldt de deal niet. Schiphol ontkent dat reizigers worden misleid. De sluiting van politiebureaus gaat tientallen miljoenen euro's per jaar meer opleveren dan verwacht. Dat meldt het AD op basis van een voorspelling van de politie zelf. Het sluiten en verkopen zou eigenlijk bijna 77 miljoen euro moeten opleveren, maar dat wordt 115 miljoen euro is de schatting. Van de 400 politiebureaus die begin 2015 open waren, gaat ongeveer de helft dicht. Ze worden vervangen door grotere en kleinere steunpunten.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 Van Rood bleef zich tot hoge leeftijd inzetten voor de Europese bemiddeling in orga orgaantransplantaties. Hij stierf een week geleden op 91-jarige leeftijd. Het weer dan nog, lokaal vallen er wel buien. Later vanochtend kan de zon zich even laten zien, maar het blijft wisselvallig met kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Show. Verkeersabdienst. Verkeersabdienst. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer. Je wist van niks, je moet er maar zin in hebben. Goeie morgen, Goeie Leeft op de radio. Ja, lieve mensen, wat? het is een prachtige dag. Ja, klopt. Het is prachtig weer. Ik ga heerlijk genieten van de schepping. Precies, een prachtige dag. En dat nog even dit. En wat ik wil zien is ja, ja? dat je niet meteen opstaat. Nou, wat? nou ja, ik weet niet, blijf maar liggen, want het is echt regenachtig. Er komen er geen hagelstenen als zo grote golfballen naar beneden. Zoals in, uh, was het ook Istanbul, waar ze echt gigantische hagelstenen op een dak kregen. En zelfs een vliegtuig helemaal terug moest naar het vliegveld uh, om uh, te landen. En dan zag je die punt van het vliegtuig. je denkt, wauw man, Jezus. is, is hij je een geflogen of zo ergens? Nou, gewoon echt helemaal ingedukt, Je neus. Dat je denkt, van, ja, dat moet toch een beetje stevig zijn. Maar nee hoor, maar die golfballen die je er tegenaan krijgt, is zo klaar. Nee, het lijkt me echt angst en jagen om in zo'n vliegtuig, vliegtuig te zitten. Ik heb dat sowieso altijd met een uh, vliegtuig. Als hij als weer op de grond staat, denk ik van: oh, dit heb ik weer overleefd. Ik kan me niet oh, voorstellen die dat mensen. En dan stap je in de auto. Ja, ja, die heeft meer, ja, dat weet ik dan wel. Het heeft meer kans op, uh, op crashen dan een vliegtuig. Maar toch, je hangt daar in de lucht, hè? Ja. En dan moet je weer op de grond komen. Dat is toch een iets raars. Ja, het is onnatuurlijk. Uh, het is onnatuurlijk. onnatuurlijk. Ja, onnatuurlijk. Zelfs God het niet bedoelt. Nee. Nou, wel. Dus blijf op de grond gewoon. Of in een holletje onder de grond. Ja, eigenlijk ook niet. Ofwel, ik heb gisteren wel weer rare filmpjes zitten kijken op, uh, op YouTube. Gewoon allerlei vage filmpjes, en dan zie je twee mensen met vleugels naar de hemel vliegen. En ja, dan word ik echt helemaal in de malijk genomen. Caris is dat? Ja, ik weet niet wat het is. Soms dan denk ik, van, hé, er is weer iets nieuws. En dan zit ik weer in diezelfde filmpjes. Dan denk ik, van, hoe kan dat nou? Zijn er geen echte andere filmpjes met een rarigheid? Nee. Ja, je blijft er ook in hangen. Dat is ja, wel en erg. Is, ja, dat is goed. Elke keer wil je toch iets, iets vaag zien. Goed, goedemorgen, Toebak Leefd. Het hele team is weer compleet. We zijn helemaal compleet. Ja, compleet. Helemaal compleet. Ja, hartstikke idee. En deze regenachtige dag. Nou, is er, wat is er zo bijgebleven afgelopen week? Wat heb ik afgelopen week ja. beleefd? Ja, nou, het weer was niet uh, goed genoeg. Wat ik wel weet van wat ik beleefd heb, is dat zand voor zich helemaal opmaakt. Voor de Gay Pride oh in Zandvoort. Ja. Ja. Oh, dinsdag gaat dat beginnen? Maandag al. En het toeval okay. wil dat ik inderdaad maandag in Haarlem ben, dat ik inderdaad misschien wel in die gay train zit. Dat vind ik dan wel weer leuk. De Roorste trein. En het leuke is er ook, vind ik, die, de, een van de boegbeelden, de, Damian of Damian van yeah. de Meent. En die, uh, die staat ook helemaal voor op het facebook gebeuren van de gemeente als omslagfoto. Oké. Okay. Ik zal het je wel laten zien. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik was wel trots op hem. Dus ik heb hem wel even gezegd van. Koelman, cool man, je bent het boegbeet van de, van de Gay Pride. Ja. Nou, dat vond hij inderdaad zelf ook wel erg leuk. Nou ja, ik zie al dat het eigenlijk al begint op zondag. Het begint morgen al, dames en ja, heren. Ja, die grote morgen begint het feest al. Ja, en dan hebben we nu de pre-pre-party. Ja, de pre-pre-party, dat is de uh, pre-bottle en barbecue. Uh, ja. fosfor, uh, het weer, weer werkt Zuidstrand. niet mee. Ik weet niet of God daar iets mee wil zeggen. Ja? Ik hoop het niet. Maar ja. uh, het weer werkt niet zo heel erg mee. Nee, het valt een beetje tegen. Er stond sowieso er stond, de krant, een heel interview met iemand die vroeger in Mongolië werkte, geloof ik. Roy van Dongen. Die ja? heeft een uh, aantal jaar in uh, Mongolië gewerkt. En daar uiteindelijk uh, uh, ook homoseksueel. En werd daar een gigantisch lastig gevallen. Echt uh, op zijn werk uh, bedreigd ook. We snijden strot door als je hier uh, nog blijft wonen. En toen dacht je best wel, nou, ik ben er ook wel klaar mee. Ik heb genoeg versetjes verdiend. Ik ga weer iets anders doen. Dus is hij naar Zandvoort gekomen. En nou woont hij hier. En is hij geloof ik, in iets uh, maatschappelijk werkster wordt hij of zo. Hij gaat in ieder, ieder geval iets in de zorg doen. Ja, ja. Dus dat is wel mooi. mooi. Vrijwilligerswerk dus. Nee, ja, precies. Vrijwilligerswerk In de zorg. In de Voor niks weer. Kan je daar geld mee verdienen dan als je in de zorg... Dat is toch hobby? Nee, nee, nee. Zover is het toch niet verder afgegleden. Nee, je hebt toch nog professionals nodig. Goed. Ja. Vertel? Ja, ik, dus. ik ben twee dagen naar, uh, naar Luxemburg geweest. Maandag en dinsdag. Het oh, ja. oh, was echt heerlijk stralend weer. Het kwam met stralen de lucht uit. Ja? Um, van die persbeeldjes. En, en, en ik kwam tot de conclusie: mijn tent is niet meer waterdicht. Oh. Heb je even zo'n nummer uh, zo'n um, zo ding gekocht? Zo'n eh, impregneer gekocht? Uh, nee. Nee. Die was een oude. Nee, ik waarschijnlijk... heb ik, ik, ik, zeg maar, de tweede nacht uh, begon niet echt door te lekken. Toen had ik zoiets van: nou ga nou, ik naar huis? Nee, nee, nee. nee. Niet eens? Nee, toen had ik zoiets van: nou ja. Dit was toch mijn laatste nacht. dus uh... Uh, Heb je hem ook weggegooid? Uh, nee, nog niet. Ik heb okay. hem nog wel proberen ik te, inderdaad te ja, impregneren. Ja, impregneer. Ik heb ook zo'n oude dewaartent tent gehad. Echt zo'n heel oude, weet je, die net niet uit elkaar viel. En uh, die lijkt ook. ik heb hem gewoon geïmpregneerd en doorverkocht. Bon, en nog mijn winst oh, ook. Gratis oh. gestalen. De kermis. We'll talk a little relationship while listening to love spit. My thoughts go like Every time we avoid a kiss, we're talking all about relationship. And when you bring some common sense, my eyes go like. Doo -doo -doo -doo -doo.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 Have passed another planet, and instincts rise just to forget it. Still every day it hits. So many nights, nothing to say. I'm kept awake by everything. Everything forward, no looking back. I'll have another sip. Doo -doo -doo -doo -doo. ADD-rock wordt het ook wel genoemd. Voiced. En ze komen uit Amsterdam vandaan. En ze maken nog steeds muziek. Uh, en het laatste singeltje wat ze afgeleverd hebben... is in 2009. Is ook al weer een tijdje geleden. Dat was A Bit. Uh, a Year and A Bit. Dus dat dus, heb ik volgens mij ook nog wel gedraaid. Maar het is dus alweer een tijdje geleden. Ja, nou ja. kom weer eens wat nieuw werk. Uh, deze Voiced. Everyday I Work at the Roads. <lacht> Nee, ik, ben geen, uh, ik heb wel respect voor mensen die altijd aan de weg werken. Want het lijkt me een afschuwelijke baan. Oh, en, uh, en, en een beetje risicovol, hè? En van... iedereen wordt, wordt er al ja. geïrriteerd door. Mensen en, zoals er grijnig van worden, dat is toch geen fijne baan? En, je, en je, ze rijden altijd uh, te hard langs je heen. Dat je denkt van... Uh, van Darry. Weet je, wel, je, dat, je moet altijd scherp blijven. Het lijkt me altijd een nare baan. Eh, maar goed, het eh, schijnt wel weer goed te betalen. Alleen ik snap nooit waarvoor. Als ik dan het langs van, ja, Ik begin ook niet te zeuren. Midden ja, ja, ja, ja. in de nacht sta je daar. En, ja, en, en dan af, gebeurt er helemaal, niks. Nee, het, en dan denk je waarom? Alles is afgezet. Why? En dan staan ze daar met, alle, met een plastic kopje. Staan ze daar te overleggen of zo. Ja. En dan komen ze terug straks, weer langs. Staan ze weer te overleggen. Ik, Hoe vaak hebben jullie pauze? Ik, ik moet zeggen. Ik heb dat dus zelf een tijd gehad. Dat ik in een boot zat. Ja? En dan zag ik inderdaad die, dat vastlopen dat die brug open was. En dan voeren wij de loop. Dat vond ik wel erg lekker altijd. Oh, ik, maar, ik, ik, ik, vaar, ook reg ja. ik vaar regelmatig ook onder zo'n brug door. En dan uh, heb ik altijd een van. Oh, moet ik weer wachten op al die auto's die over die brug gaan. Ja. Maar als ik over die brug heen ga, dan denk ik kom mijn boot ook altijd over. Ja. Die brug altijd over voor ja. die boot. Net als ik er langs wil. Op die boot denk je dan, dit is mijn moment. Nou, ja. Ik ga En weer. ga je daar ook nog een keer terug en denk je denkt van, nou, ze willen toch terug. Dan gaan we weer terug. <laughs> en dan weer keren een paar ja. keer in de weer op die dat boot. Dat doe ik wel wat extra in dat klompje aan die hengel. Maar uh, ik wil toch weer terug Kijken of al die, uh, al die mensen kan ontstressen. Want in die auto moet je gewoon even helemaal het moment, hè. Oké, okay, ik wacht wel. En geef door je rustig. En dan krijg je een. Hoe noem je dit moment ook weer? Zenmoment. Zenmoment, nee. nee yes. uh, het was tegenwoordig noem je dat toch anders? In ja. het moment blijven? Uh, uh, mindful. Mindfulness. mindfulness ja. Dat is het. hoor het woord er weer eens even in. Oh, Marcus, vertel eens. Hm. Ja, er is een nieuwe uh, um, rijkste man ter wereld. Ja? De naam is uh, Jeff Bezos. Um, hij is de baas van uh, Amazon. Oké. Okay. En uh, Bill Gates was natuurlijk uh, de, de rijkste uh, ter wereld. En hoeveel had hij ook alweer? Um, die had op het moment heeft die, uh, um, 77 miljard. Miljard, hè? Ja. Okay. Miljard. Wauw. Um, ja, en uh, Bezo heeft, heeft, is daar voorbij gegaan met een kleine miljard. Maar dat oh. uh, oh. een... 78, ja, 78, 78 miljard. Ja, 78 miljard. Euro. Maar dat was toch maar uh, twee uur en toen was het weer uh, over? Dat had ik gehoord gisteren. Oké, okay, snel heel snelle aandelen heel even, gekocht de, de, in de beurs weer. Ja, gekocht. En daarna toen zakte de beurs weer in en toen had weer, uh, dus stond hij ja. weer tweede. Het klopt inderdaad. Het, op het moment van, uh, van het schrijven was de, uh, waren de aandelen van Amazon, waar hij 17% van heeft, waren uh, 1067 euro waard. Uh, even later werden ze een 912 euro. Dat scheelt het nogal. Dat maakt nogal uit. Nee, en daarom zakt hij weer naar twee. En ik denk dat voor dat soort mannen met gigantische ego's... Echt heel frustrerend, dit. Ik hoor, hoor wel eens over complottheorie. Ik heb nu ook weer een nieuwe invalkracht. Die gelooft ook weer dat alles nieuws wat in de wereld gewoon op het net komt, dat is nep. Ja, het vrouw ontslaven. En uh, die, die gelooft dus dat er een bepaalde families zijn. die hebben alle macht over de hele wereld, weet je. Die bepalen alles. En de, ik hoor nooit dat deze families erbij zitten, hoor. Die namen hoor ik nooit. Terwijl die toch wel heel veel geld hebben. Denk ik, nou, die zouden toch alles kunnen uitmaken met 77 miljard. Ja. Ja, maar die namen vallen nooit. Het zijn altijd andere namen. Tuurlijk. Nou goed. Um, uh, heb je al ja, ja, ik heb al wat gevonden. Dus, ja. uh, in Berlijn heeft een eerlijke vinder ongeveer een kilo goud... en 3500 euro cash Ook bij de politie geld. afgeleverd... die hij onder een boom in de Duitse hoofdstad had aangetroffen. De waardevolle spullen zaten in een tas die een fietser was vergeten... toen hij zijn tweewieler op slot had gezet. Het ging om diverse stukken goud, bij elkaar een kilo... en op een foto van de politie zijn verder... de briefjes van 50 en 500 uit de tas te zien. Wow. De eigenaar van de tas werd door de politie opgespoord... en hij zal voor zijn vergissing... Moeten betalen, want het vindersloon ja? bedraagt 3 tot 5 procent. Terwijl de opslag ook nog eens 10 procent kost. Zo. Dus een kilo goud is ongeveer 34.000 euro waard. Okay. En dus uh, ja, als je daar dus uh, 10 procent voor moet betalen, nou ja, dat, dat is dan 3400 euro. En dan uh, dat is voor die kilo goud. En dan nog die 3500 uh, uh, euro. Nou, en daar ook dan 10 procent van. Dus dat gaat dan naar de opslag. Ja. Raar als je een horloge. Uh, verlies dan hoef je al niks te betalen als je het ophoudt. Nee, Tegenwoordig denk... wordt het bij de gemeente ingeleverd, hè? En niet denk... meer bij de politie. Ik denk bij de politie dat ze altijd denken... Van, nou, als we ergens geld kunnen schrapen, dan noemen we het gewoon. Dus uh, opslag. Betaal Misschien maar had opslag. ik zelf wel gelijk even een briefje van 500 gepakt. Maar ja, als je het dan weer eerlijk inlevert, ja, dan... Uh... Ik ja. had het bij me thuis gehad. Ik zeg: er is een tas gevonden. Ja, bel maar even op dit nummer. En uh, als, er wat, uh, als, uh, als er iemand is, dan. Uh... Oh, dit, echt, die man die zegt: die is nu zo op, de, op de... Oh, in beeld gewoon. Als je zoveel geld in een tas hebt en je vergeet het ook nog een keer. En dan ben je wel dom. Dan ben je dom ja. en blijkbaar. Eh, domme Duitser, het... ja, domme, domme Berlijner. Ja, blijkbaar ben je waarschijnlijk dan heel makkelijk met geld. En dan heb je waarschijnlijk thuis nog veel meer geld. Of je handelt erin ja, of zo. Ja, zoiets. je wordt gelijk je in word de picture, helemaal je. gescreend. Je, je bent je echt in helemaal in de picture, dus. nou uh, <laughs> ja. ja. En kan ze een activiteiten, denk ik, smaken. En dat is Als je vergeet, hoe dom ben je dan? Ja, oh. niet echt, helder Goed, nothing but Thieves hier op de radio. Triple Sweet Lekker. We with anonymous Trip, switch. switch. Make a wish and I can't escape. Press the button and we'll both be happy Sending signals is a dirty trick Get my love and attention so wacky Just drift, switch, drift, switch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 Weer volle muziek. The Boxer Revelation. En ze hebben er een nieuwe cd uit. Ook wel aardig. Maar ja, het haalt het niet bij het klassieke nummer. Wat ze natuurlijk alweer een aantal jaar geleden hebben uitgebracht. En het was natuurlijk Diamonds. Hoe ging dat ook alweer? Wacht nou, even een klein fragmentje dan. Ach, het leven is niet zo makkelijk. Dat straalt het altijd uit hè. Het valt me allemaal niet zo mee. Ik had het toch anders verwacht. Zo klinkt het altijd, Boxer Revelation. Diamonds was de grote plaat. Met een echt een vage clip erbij. Dat je denkt, waar gaat dit in godsdomme over? Maar goed, als je er muziek bij hoort, dan kan je dat gewoon op pruimen. En dit was trouwens het laatste singeltje. Big Ideas van het laatste uh, hele laatste reetje. Goed. Eh, daarvoor trouwens uh, tri Triple Switch van Nothing But Thieves. Hier in de zaterdagmorgen. Regenachtig uh, blijven binnen. Als je niet naar buiten hoeft, zou ik het echt niet doen. Je weet niet wat er gaat gebeuren, hè? Geen idee. Geen idee. Nee, ik uh, bedoel... Uh, kijk... nou, ik was wel blij. Ik, ik, eerder de schepping dat ik hierheen piet dat het droog was. Ja. Dan, uh, dat, dat zijn dan de kleine, de kleine uh, genotjes in je leven. Dat je, dat, dat je niet in de regen. Ja, de nee, zit. snap ik. Ja, Ook heel vervelend. Dat, echt dat stuk dat je net vanuit huis in de auto in moet stappen. Het kan zo tegenvallen. Ja. ja. Oh. Dan heb je al zo van. Oh, oh. de hele dag nog door. Jezus, heb ik net een paar natte druppels in mijn nek. Ja, ba, ba, ba, ba. ja, de uh, politie heeft een nieuwe site uh, online gezet. En hij is momenteel uh, offline. Ja? Yeah. Want uh, oh. er zijn te veel mensen die er uh, die naartoe gingen. Oh. Is, is dat voor je gehackte dingen te kijken? Ja, dat hoor ja. ja, ze hebben een website uh, opgezet. Ja? Je, daar kun je je e-mailadres je, um, je e pakken. En dan kun je kijken of jouw uh, wachtwoorden zijn uh, gestolen. Oh. Uh, wat, ze, wat ze doen is, uh, ze, zij halen heel veel computers naar binnen, zeg maar. Van. van ja, Mensen die... die, die Verdachting. Hackers, Verdachting. dat soort dingen van ja? verdachten. Dan komt het ook en... door die AliB, wat ze opgerold. Nou, Alibé was natuurlijk weer dark rap. Dark. Ja, die... die uh... God. Ja. ja. Dat ja. Ja, ja precies. Dus ja. Uh, nee, de, de, de, ook mede daardoor. En al die gegevens hebben ze nu in een database gezet. Zodat mensen zelf kunnen uh, um, kijken of hun gegevens gestolen zijn. Mocht je nou in die lijst voorkomen, verander dan... Je wachtwoorden ja, van je dus. website. Maar kan je uh, ook zeggen met ideetjes erop doen? Ik denk van, als even kijken welke websites ik allemaal kan uh, openmaken. Dat sommige mensen weten het misschien nog niet. Weet je, en dan zie je daar gewoon de gebruikersnaam en de wachtwoord. Oh, eens kijken of ik die gewoon kan. Uh, kan dat ook? Um, ja. Nee, volgens mij geeft hij niet je wachtwoord weer. Oké, okay. hou oh, die meer. Maar, dus maar ja, ik, ik wilde hem net even proberen. hij is overbelast. Uh, maar hij is overbelast. Er zijn ik. wel andere sites die ja? hetzelfde gelijksoortig iets doen... Die zou ik even posten op de uh, Facebookpagina. Op de Facebookpagina. Wat, Daar kwam idee, ik ja. net namelijk achter dat, ik, dat een van mijn dingen ook gehackt is. Dus. 250.000 mensen hadden hem gisteren al bezocht. En normaal is dat geloof ik maar 50.000 zo. Mensen als de dood dat alle, eh, alle privégegevens straks gewoon eh, overal eh, beschikbaar zijn. Die zijn ook overal beschikbaar. Ja. Het is ja. toch afgrijzelijk dat je gewoon... Ja? Ik heb wel een vriendin en die zegt dan van... Ja, ik ben gewoon hier naar de dekenmarkt geweest. Al, er staat er gelijk daarna kun je ervaringen geven over de dekenmarkt. Dan kan je er parkeren. Oh, oké. Okay. Ja, je gaat er even heen. Je hebt helemaal niks ingetoetst ofzo. Nee, je hebt gepint uh, daar hè. He? Je hebt gepint. Nee, dat gaat nou, niet via je ping. Dat had je misschien eens gedaan? Nee? Heeft u niet gewoon zo'n... Zo'n zo kaartje, gewoon zo'n klantenkaart. Ja. Mensen denken altijd, oh, klantenkaart, krijg korting, wat leuk. <laughs> ja. Bij de Albert Heijn en zo. Niets is voor niets. Maar ja, vervolgens... Uh, uh, al je boodschappen al, worden geregistreerd. Al die, die data, ze weten precies hoe oud je bent, alles. Ja. Je weet of je drinkt? Ja. ja. Kijk, dan kunnen ze jouw persoonlijke aanbiedingen doen, dat is toch hartstikke goed? Dat is toch ja. leuk? Ik wil kunnen ze aanbiedingen ook zien Misschien dat jij heel veel bier drinkt? Nou, kijk oh. eens, ik heb hier een, uh, een kratje. Voor de helft van de prijs blijft alles toch bestaan. Want de rest van de beurt dringt niet, hebben we gezien in gegevens. Dus uh, nou ja, zo moet je, ik zie dat je verder bezig bent met, met, met, met, met wie ben je bezig? Is van, uh, na, uh, van André Hazes. Van, hij, heeft, hij heeft nog een dochter, Nathalie uit na de tweede hielp. Nathalie. Maar ze blijft heel lang uh, buiten de schrijfwerpen, staat dat. Maar okay. ze heeft vorige week toch het geld ontvangen voor een interview aan privé, vorig jaar. Oké. Okay. Nou, probeer toch erg nog een beetje geld aan te verdienen. Ik ben familie van een andere hazers en dat zal iedereen weten ook. Dat tuinhuisje moet er nog komen namelijk. Er moet toch er ergens mee bekostigd worden? Iemand moet daar straks in gaan wonen. In dat tuinhuisje? Ja. Dat moet ook? iemand in gaan wonen. Oké, okay. dat zou ik toch ja. kunnen, ja. Nou ja. Goed, straks onder andere Zandvoorts berichten. Na het volgende plaatje natuurlijk dan dan met de nieren. The situation looks just making me feel like I'm dreaming, but I know that it's real. We're gonna give it to me. Enough is enough. This ain't ordinary falling in love. I think I might be out of this world. I like a rocket ship, it's made out of pearls. We're gonna give it to me. Cause she's unbelievable, supernatural. So incredible, she's all I got. She does the lighting, brings the nighting. When she does, she moves the heavens so above. She's unbelievable, supernatural. Yeah, but oh, mama, I'm in love and it's real. I love the way you're making me feel. Huh? On, give it to me. So natural, yeah. I love the way you look like at tonight. You're the most beautiful of all in the sky. Now look what we got. Tomorrow's got me thinking a lot. Afraid I'm gonna lose you for real. I love you till I die. It's the day go. The shit that's going is wrong. now I can't believe I'm singing the song I'm gonna give it to you. En it's supernatural. Toebak leeft met Marcus, Jolande en Wilco. Nieuws uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. Het is weer tijd voor wat is er allemaal gebeurd. En net was het toch wel een beetje een gay plaatje. Nou, de Gay parade, uh, Pride is al een beetje begonnen. Vorige week donderdag was namelijk bij de Mango's Beach Bar. Hebben ze daar al een uh, soort aftrap gedaan. Daar hebben ze oh. al een beetje ingeluid... Oh, ja, Hij is nu begonnen, nee, want ja. ik dacht dat hij morgen ging beginnen en dat we vandaag de pre-pre-party hadden. Ja, het is, uh, aan alle uh, kanten begint het uh, elk groepje begint het een klein beetje uh, voor het eerst of zo lijkt het wel. Maar goed, uh, ja, maandag begint het officieel en dan duurt het tot en met woensdag. Of ik Vanavond van. heb je een vuurwerkafsluiting. Uh, uh, ja, precies. Ja, het ziet er goed uit het programma. Ik vind het toch wel heel leuk hoor. Ik, uh, maar ik ben maar toch wat, wat trots is precies de, de reden dat we het niet in het weekend doen? In het weekend begint het allemaal in Amsterdam. Er is dus even rust. Dus in Amsterdam zijn er dan even geen festiviteiten. En dan daar, en daarom is dat in Zandvoort dan. Ah. Er is een foto-expo van René Zuiderveld in het Museum. Dat is elke dag uh, of maandag. Uh, uh, Kijk, op maandag uh, van uh, 1 tot en met uh, 8 uur open s'avonds. En verder, wat is er nog meer? Ja, uh... Ze komen aan met de trein. Met de, trein, de roze trein, ja. Ja, de roze trein. En dan uh, gaan ze dus... Uh, de expo wordt geopend op maandag van half zes tot half acht. Daarna heb je ook nog een film. Een speciale film dan in de bioscoop. En het is een, Of voor lesbiennes. Oeh. En, uh, en dan heb je maandag... Uh, uh, krijg je een muziekevenement met een prachtige line-up... van bekende divas en dj's. Dat is uh, op de, het Amsterdam Beach Hotel op Badhuisplein. Okay, en uh, ja. de Pride at the Beach Parade. Het is natuurlijk ook hartstikke mooi dat nu ook zeg maar... Uh, in de trein je nu anders aangesproken wordt. Het wordt geen dames en heren meer, maar uh, uh, bezoekers. Be of beste, of aanwezigen. aanwezigen Be best best reizigers. Reizigers, ja. reizigers is Die van het nu. Mielsen. En iedereen... Is, uh, ik, ik, in het begin dacht ik zoiets van... maar ik, ik voel me helemaal geen reiziger. Ik hou helemaal niet van reizen. Ik ben zeker een reiziger. Maar, ja, maar van, ga, ga je wel eens met de trein? Ja, ik ga wel eens met de trein. Maar ik voel me, ik voel me dan, zeg maar, oké, okay, ik rijd dan deze keer mee. Meer maar je achter sukkels misschien dan? Nee. Want dan zit je daar sukkelig in de trein. Ja, nee, dat niet, ik, ik voelde maar geen reiziger. Ben je blij als je Nu bent. heb ik erover nagedacht en dacht ik bij mezelf: ja, maar iedereen is een reiziger. Iedereen reist in zijn leven. En je reist door het leven? Ja, ik vond het een reiziger, ja, reiziger nogal reiziger een heftige benadering. Oh, oh. Ik, ik, ik, ik okay. had er niks bij. Maar goed hoor. Kijk even in de Sandforce Krant, daar is het hele programma van Bright at the Beach De pagina, pagina 9. Kijk, pagina 9. Ja. ja, en een Wat Haarlemmer... Nee, die is het niet. Sorry. Een Haarlemmer is beroofd van zijn telefoon. Uh, afgelopen donderdag werd uh, een 25-jarige Haarlemmer... beroofd van zijn telefoon in de Halterstraat. Het slachtoffer had uh, de dure telefoon te koop aangeboden op internet. Uh, de, de, de, ik ga het even in eigen woorden zeggen. De verkoper, uh, de man die beroofd is van de telefoon... die wilde uh, de telefoon verkopen. Hij had een deal gesloten met iemand uh, op internet. Oké, okay. ze hadden afgesproken in de Halterstraat... Uh, de man uh, die de telefoon zou kopen, gaf een uh, uh, envelop met geld. Ja. Yeah. Nou, Dacht hij? De, de eigenaar die, die had zoiets van, hmm, het ziet er niet helemaal goed uit. Nee? Ik ga toch even testen of dit uh, wel echt is, want ik vertrouw het niet helemaal. En vervolgens griste de, uh, de, de koper griste de telefoon uit, uh, uit zijn handen en zette hem op een rennen. Oh, Oké. Okay. Um, hij heeft hem niet kunnen uh, uh, aanhouden. Nee? De, de man reed weg in een uh, zwarte Opel Astra. En ja, het geld bleek achteraf inderdaad vals te zijn. Oh. Um, Wat een ratten zijn er toch op de wereld, hè? Mo mocht je... Um, ik vind het ook wel een beetje raar, hoor. Ik zou niet zo snel met iemand zeggen... Oh, oh, jij ja, wil mijn telefoon kopen? Nee, ja, dan gaan we midden in de straat, daar zo gaan we wel afspreken. Ja. nou, ik heb een keer schoenen verkocht ook. En toen had ik wel zo van... Ik vond het fijn dat er een vriendin bij me was. En ik wilde niet ergens op straat. Ik, toen had ik in de bibliotheek op Centraal Station uh, in Haarlem afgesproken. Oké. Okay. Want ik dacht ook van ja. wel of. We al, of als je het wel... donker is of zo. Weet je, ik, ja, ik, uh, dat was iemand uit de ik, Bijlmer. Ik zou ten, ten alle tijden oh, in een donker... Wacht, wacht, ja, was je nou wacht hoort? even, wat zeg je nou? Ik was iemand uit de Bijlmer. Uit de Bijlmer. En die, vol, die, die wist niet waar Haarlem lag eigenlijk. Maar okay. dacht ik dacht, ja, moet ik helemaal naar de Bijlmer? Laten we halverwege afspreken. Dat hebben we gedaan. Er zit hier toch iets in. hè? Maar goed, vertel verder. Ik zou ten alle tijden in een donker steegje ja, ja. ja. Dat, is, dat is mijn tip. Zeg ja. maar een en een paar handboeien erbij ja. vast. En dan, als dat oh, is. het zo de... lekker om eens iemand in elkaar te rammen, gewoon. Oh, sorry, wat zeg ik nou? Nee, ja. Uh, ja, het is een steegje, is een mooie aanleiding voor Ja, Ik zie gewoon wel een nieuwe mogelijkheid tot werk: dat mensen zich aanbieden ja. om bij overeenkomsten erbij te zijn voor de veiligheid. En dat heet een notaris. Ja, ja, nee. het, het, het, hallo, zeg. Laten we niet helemaal panisch worden en panieken. Ik verkoop regelmatig mensen aan, aan hun spullen. Ja, maar Wat? die stoel de regen die Wat? heeft mee weg. Wat? Maar jij verkoopt mensen aan hun spullen. Nee, nee ik bedoel andersom. <laughs> nee, ik bedoel, regelmatig verkoop ik als een fiets, weet je wel. En dan, de, dan komen ze ermee en dan maken ze een, een rondje op, een fiets. op mijn fiets. Dan hebben ze nu eerst betaald. En sommigen rijden naar onderpand. Ik, ik laat mijn kind even aan zijn onderpand. Ik heb nou even een goeie. Maar sommigen ja. rijden gewoon even een rondje, komen weer terug. Ik zeg: Ja, hallo, je moet het ook wel een beetje los kunnen laten. Hoor. Niet te panisch. Kom op. Uh, zeg, ja, dat oh. Volgende de bericht uit Soms. Oh, ja, ja, Op afgelopen woensdag hield de politie een 22-jarige haarlemmer aan op verdenking van het plegen van een inbraak. in een woning aan de Bentveldweg in Bentveld. En uh, die vrouw kwam na om drie uur thuis. En toen ze de voortuin inliep... kwam er een man vanuit het huis rennen. En die had een schoudertas en een boodschappentas bij zich. En bij controle zag de vrouw dat er in haar woning was ingebroken. Ja, het lijkt me ook vreemd als er een vreemde mens vanaf het huis komt rennen. En hij was vermoedelijk via de achterdeur binnengekomen. En uh, nou, zij dacht dus dat hij de inbreker was. Ging hem achterna. En ze trof hem aan in de omgeving. Sprak hem aan. En daarna ontstond er een worsteling om de boodschappentas... die uiteindelijk door de vrouw werd gewonnen. Stoer, okay. eigen rechter. De verdachte liep weg, maar in zijn loopberichting werd inmiddels doorgegeven aan de politie. Deze heeft hem aangehouden. En in de tas staat inderdaad spullen uit de woning van, uh, van die mevrouw. Oké. Okay. Dus zij uh, heeft heel snel en adequaat gereageerd. Maar het is toch wel eng, want je weet ook niet of zo'n uh, gast een mes bij zich heeft of zo, weet je wel. Mevrouw, wilt u dat niet meer doen? Ik krijg dus... helemaal hartklopping van dat u zelf politie gaat uh, spelen. Spelen. Dat kan helemaal ja, niet. Ja, dat, dat is gevaarlijk. Nee, dat kan, echt, uh, dat kan je beter gewoon niet doen. Ja. Ja, precies. Tot zover... Uh... Toebak leeft. Ja. Nieuws uit Zandvoort. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Volgende uur veel meer, dames en heren. En ook nog die landenkeus. En weer een stukje geschiedenis, dames en heren. Het is vandaag uh, 29 juli. Er was niet veel, maar toch wel een aantal interessante dingen. Eerst maar even fijne muziek voor Toedoor Cinema Club. Ik zal eens kijken, dit is alweer een oud plaatje wat ze momenteel uit hebben. Are you ready? Cinema Club, ooit opgericht in 2007. Ze komen uit Noorse plaatsen: de Bangor en de Bangor HD. Dat zeg ik mij allemaal niet, maar goed, ik spreek het, we gaan verkeerd uit. Grootste hit waren ooit: Sleep Alone en Undercover Martijn. En ze hebben verschillende albums uitgeleverd, afgeleverd. De game show is een laatste uit 2016 alweer een jaartje oud, dames en heren. En dit was op die laatste album te vinden. Are you ready? Ben jij er klaar voor? Dat roep ik altijd tegen mijn medepresentatoren. Zijn jullie er klaar voor? Nee, dus dat hoor je. Die zijn, zijn nog druk aan het lezen. Dat ja. nog gewoon narigheid kunnen vinden op het net. Ja. Nou, ik, heb, ik heb wel een leuk bericht. Ja. Uh, uh, een stukje technologie. Disney uh, heeft een apart bedrijfje. Disney Research. En die hebben een magisch bankje ontwikkeld. Zoals ze het zelf noemen. Ja. Het is, uh, nou, je kent uh, inmiddels de virtual reality. En de argument reality. Waarin ja. je in een nieuwe wereld wordt neergezet. Of uh, waarin een extra dingen worden toegevoegd. Aan je, aan ja, je, je ja, eigen wereld. Ze, ja precies. zie het uh, zo voor me. Um, en nu hebben ze een bankje ontwikkeld waar je voor een spiegel zit yeah. en dan ga je op dat bankje zitten. En dan zitten er een speciale camera's die jou filmen en dan zie je jezelf in, in het spiegelbeeld yeah. en dan opeens komt er een, een konijntje naar je toe gelopen <laughs> en een geitje. en uh, Zo gebeurt er van alles yeah. en die, al die beesten uh, hebben ook interactie met, uh, met degene die op het bankje zit. Oké, okay. wacht en, even. Uh, Wat komt er nou naar je toe lopen? Oh, dat is zijn varkens. Die leven nog wel. Goed, ga verder. Okay. Ja, die hebben helemaal uit het veld geslagen. Ja, nu. Nee, ja En uh, nou ja, dat is dus uh, nieuwe technologie. Wat ja? uh, Disney wil uh, bereiken is normaal heb je een bril nodig om dingen te kunnen zien. Ja? Uh, en ze willen dat stukje barrière willen ze weghalen. Dat je dus niet meer een bril nee. hoeft op te, ja. op te zetten. Maar dat je. Ja, ik vind het, ik vind het nog niet helemaal heel doorslaggevend. Maar... maar goed, je zit op een bankje. Ja. Je kijkt in de spiegel en die zie je ziet jezelf in, in het spiegelbelt op het bankje. En in die spiegel zie je dus allerlei dieren op je afkomen. Ja. Oké, okay. nou het is wel grappig idee. Ja, nou, goed, je hoort het al. Ik weet niet of die op je afkomen, de varkentjes. Maar wat een drama afgelopen weken. Die varkensstal in. Uh, Ering Erikum was het, geloof ik. Een man die dat allemaal uh, nou ja, heeft opgezet. Die schijnt echt bijna over de hele wereld varkensstallen overal te hebben. En uh, nou ja, goed, hij lap de regels een beetje aan zijn laars. Uh, als hij 6000 varkens mocht, dan deed hij de 10.000... En er zijn ook wel eens beeldopnames gemaakt, s'nachts, door dierenactivisten. Die zijn dan die stallen binnengeslopen en hebben stukjes gefilmd. En dan zie je kadavers ergens liggen. En sommige dieren kunnen niet drinken, die worden gek van de dorst. En nou goed, ze zitten allemaal veel te krap in een hokje. En als het dan niet helemaal goed met hen gaat, dan mag je ze met hun hoofd tegen de zijkant van het hek aanslaan. Omdat ze Hè? dan doodgaan. Oh. Dat was een regel, dat mocht eerst wel, maar nu weer niet. Nee, nou, vind terecht dat vind ik terecht Nou, niet het mag. is echt, de, de, deze eigenaar van deze stal die is wel flink. Uh, Wordt op de korde genomen. En in, uh, in Duitsland mag je volgens mij al niet meer zijn beroep uitoefenen. En hier in Nederland dus wel. Allee, ja, nu heeft hij dus weer een varkensstal verloren. met 20.000 varkens erin. En die ja. zijn er gewoon verfikt gewoon. Dat je denkt, oh, Je moet ze... het daar naar spek geroken hebben. Oh man, het roken <lacht> naar isolatiemateriaal hoorde ik. Oh, oké. Okay. Van de verslaggevers die daar rondliepen. Maar goed, hij wilde zelf oh. niks zeggen voor camera. Zo is het in plaats van woordvoerder. Het, werd, het werd ik maar doen. Maar goed, vorig jaar zijn er al 200.000 dieren verbrand. hè? Echt. Kippen, varkens. Nou, allemaal op elkaar geprakt in een grote... En dan zou je denken, jezus man, we leven toch in de maatschappij. Dat is wat milieuvriendelijker moeten zijn. Ja. Diervriendelijker. Moet allemaal kleinschaliger. Dat schijnt meer te overleven. En dit wordt maar groter en groter. Het moet toch een hoogte worden stop, geroepen? moet een beetje stof met vlees eten gewoon ook. Een maar goed, is, ik snap ook die boer ook wel. Die wil ook overleven. En die moet toch even denken... Als ik moet overleven, moet ik het groter maken. Groter. Want dan is het ik meer omzet. Maar ja, dat moet, je moet die mensen toch helpen... die omslag te maken naar iets kleiners, weet je wel. Of een omscholingscursus, dat die het anders kunnen doen. Nou ja, het is allemaal niet zo makkelijk. Nee. Wij roepen altijd dat het fout is, maar verander het maar even zo snel. Goed, wat is hebben we het uh, niet dichtgeplakt, wees je ja, ja, ja, ja, nee, dat is gewoon... Uh, twee kinderen, die waren op vakantie. Ja? En uh, die heeft toch een brief gestuurd. Maar op de brief stond alleen maar mama en papa... en een straatnaam zonder huisnummer. En eh... Uh, Uiteindelijk heeft de postcode zitten speuren. En het is hem dus gewoon gelukt om, uh, om, om goed op tijd en, uh, af, te, af te zorgen. Yeah. Dus de woordvoerder van, uh, van B-Post uh, was onder de indruk zelf ook van, uh, van de speurkunst, uh, spoor, speurkunsten van haar postbode. Yeah. Want uh, ja, het is hun ook niet meteen duidelijk wie op die dag die ronde afwerkte. Maar het is zeker fijn dat deze persoon zoveel moeite deed. En uh, waar vaak zijn per postboos die op een vaste ronde werken wel heel goed op de hoogte van uh, wie waar woont. En ja, wat stond er op de brief van de volk nog één keer wat dat is? Stond nog... alleen uh, mama en papa en dan liefien van der Looistraat in Sint-Amans. Oh, That's it. Jezus. Maar ja, dan weet ze het nummer natuurlijk niet. Nee. Ja, Oké, okay. nou ja, is, is, post, dit wel, ja, dit is wereldnieuws. Ja, nee, dit is wereldnieuws. Maar postbodes kennen wel hun pappenheimers. En vaak zijn het ook postbodes die dan op een gegeven moment merken van... Goh, ik heb al... Uh, de gordijnen blijven maar dicht. is daar misschien iets aan de hand. Weet je wel? Dat, uh, die ja, die verbeelden als politie en zo. Ja, ik wou zeggen, die hebben toch een opleiding gedaan? Ook, uh, om zeg maar animeren. Mee, ja. ja. <laughs> nee, reanimeren bedoel Oh, reanimeren. Ja, reanimeren is weer wat anders. Oh, oh ja. Maar goed, straks nog meer wetenswaardigheden. Heer geven. van Bernhoff. Come on talk. Ja, come come on talk. Come on and talk to me i will try my utmost to be with the try try to be come on and talk to me i try my utmost to be with try to be honest with you every single one come on and talk to me i try my utmost to be with try to be come on and talk to me i try my utmost to be with try to be honest with you every single one come on and to me i try my utmost to be with try to be come on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 So what matters most in the end? Ja, regenachtig zand wordt, maar toch niet onvervelend om hier even uh, iets aan te doen hoor. Bij Amsterdam, uh, Bad, Bad Amsterdam, om dit even aan te doen. Afgelopen week in een vandaag. dag. Een heel item over het feit dat uh, heel veel plaatsen in Nederland uh, zich noemen Amsterdam's, Amsterdams Lakes bijvoorbeeld. Ja. Of uh, Amsterdam <laughs> Noord-Zuid, Noord weet pony je wel. Pony Park Amsterdam. Ja, Pony Park uh, Amsterdam. Je kunt krepen bij de pony. Ja, of... Uh, <laughs> Eh, huh? Amsterdam, Efteling, weet je wel. Oh, die park slagharen. Dat was toch die uh, dat van uh, Loebach dat hij vertelde. Wij hebben hier een bodypark en, uh, uh, over, over Nederland. Van uh, America First, Holland, Second. Die kent er oh, toch okay. wel, die clip? Kom op toch? Ja, wat zeg ja, ik. Waar heb je, je moet heeft gezeten, onder welke steen? Ja, Geert, dat is al wel lang geleden ook alweer. Loebach, so, zondag op Lubach. Uh, ja, zat binnenkort die is weer ik, vind, ik vind die gast echt... Ik vind echt niks wat hij doet grappig. Dat dus, nou, filmpje is erg grappig. En die man ja. die erin spreekt, dat is dan iemand die is ook van... Uh, uh, uh... In Amsterdam heb je zo'n Amerikaanse show. En daar uh, werkte hij altijd bij. En die heeft oh. een stem, die lijkt heel erg. Uh, nou, heeft ja. u waarschijnlijk nagedacht? Maar goed, op zichzelf uh, afgelopen week uh, ja, heel veel uh, plaatsen proberen mee te liften op de naam Amsterdam. Omdat heel veel toeristen in Amsterdam blijven hangen. En eigenlijk Nederland niet fietsen of inlopen. Je denkt van, nou, Nederland is dat Nederlands interessant? Amsterdam, dat is interessant. Daar gebeurt het allemaal. Dus heel veel uh, uh, mensen zijn creatief. En uh, wat ik miste persoonlijk, en ik snap het niet helemaal. Dat Zandvoort ook niet even heeft aangehaakt. Zandvoort werd totaal niet genoemd. Hier in Zandvoort zijn we er toch fanatiek mee bezig geweest om, zeg maar... Gewoon eh, Amsterdam... Bad Amsterdam... Of noem eh, Amsterdam... Eh, <laughs> Beach? Amsterdam Beach te ja, die heten. Ja, die, die, in dat ding naar, vanaf de trein naar het station staat aan de ene kant Zandvoort. Ja, maar waarvoor, de, aan, de, aan de andere kant staat Amsterdam Beach. Ja, maar waarvoor komt het dan niet op de televisie? Waarvoor? een of zijn wij niet op, op de radar. Ik snapte dat niet. Ja, maar we zijn wel Elk, elk luchtplaatje in Nederland werd genoemd. En Zandvoort... Nee, nee, de waterkant van Amsterdam werd die genoemd. Dan denk je, wat een sukkeligheid. Had er even, ik had er even een mailtje op gestuurd. Uh, maar goed. Nou, ja, doe dat. Kan ik het vond het niet echt uh, was heel het, slim. Was het e-mailadres? E Dan kunnen we allemaal mailtjes sturen. Ja, vertel. Nou, wat is er ja. nog meer? Uh... Ja, de nieuwe innovatie op uh, traplopen is, uh, uh, is er. We hebben altijd natuurlijk de roltrap, we hebben de lift en zo. Maar ja? daar word je allemaal zo lui van. Ja, dat ja. is gewoon, je gaat staan en je gaat naar boven. Dus wat heeft uh, een Nederlandse ontwerper bedacht? Uh, sorry, een Brits ontwerper. Um, je hebt een fiets. Ja. Nou, en die, op het moment dat je gaat fietsen ga je niet vooruit, maar gaat hij omhoog. Dus een soort lift waarop uh, uh, uh, waar je op je gaat fietsen. Ik denk dan, daar hebben we toch al een oplossing voor. Dat heet een trap. Maar ja? Goed, daar gaan uh... okay, we. een beetje omslag Dus dan in plaats van dat je niet de trap oploopt, of met roltrap of met een lift, ga, ga je op de fiets zitten. En met de fiets kan je naar de boven fietsen. Nou ja, je, je gaat wel recht omhoog. Ja, oké. Okay. Dus oh, het, het is eigenlijk een lift die je aanstuurt oh, is toch door, met je, uh, door te trappen. Ja. Um, ja, het enige voordeel wat ik erin zie is dat het minder ruimte inneemt dan een trap. Maar voor de rest. Uh... Ja, het gaat recht omhoog. En je moet, je moet wel even geduld hebben, want je staat te wachten tot iemand boven is. Ja, dat kan even duren. Natuurlijk één persoon, nog een persoon, weer een persoon. Hoeveel zijn er nou, ik zei, nog? Er zijn nog vier personen voor je. Ja, en hoe gaat hij weer naar beneden? Of als jij boven staat, hoe komt hij boven? Nou, je moet hard fietsen en dan boven moet je blijven trappen. Dan snel eraf stappen en dan flap hij ja, gewoon naar beneden. maar als je dan boven staat, dan dan kom je kom, dan weer naar beneden. Is, ja, een touw of zo, ik weet het niet ik weet Ja, het is wel weer grappig. Ontwerpers die er soms echt de meest gekke dingen... ...zien er soms heel mooi uit. Maar dan vaak werkt het niet. Of het zit niet lekker. Ik heb ook wel eens weer die stoelen gehad. Ik ben een beetje een stoelenfiets natuurlijk. Het ziet er hartstikke mooi uit. Maar het zit van een meter gewoon. Maar goed, ik zit vaak op de bank en ik kijk naar mijn stoel. zeg ik altijd. Maar vertel, Jolende? Ja, ik had hier wel een grappig artikel. Dat is een man... En die, uh, die stond steeds in de file iedere dag. Yeah? En nu legt hij sindsdien legt hij iedere dag twee kilometer af in het water... om zijn kantoor in München te bereiken. Dat is Benjamin David. Yeah? En die was dus echt beu. En uh, sindsdien is, uh, dat hij nu zwemt, kan je hem iedere dag spotten... terwijl hij zijn toch van twee kilometer oh. zwemt aflegt. Okay. In de zomer draagt hij een zwembroek, in de winter een wetsuit. En zijn kleren, schoenen en laptop neemt hij mee in een waterdichte tas. Oh, ik zie het. je ja, achter hem. Ja, en hij zegt dan van, ik ben gewoon veel sneller op mijn werk. En uh, ik ben veel ontspannender als ik aankom. Je krijgt wel een beetje een Inge de Bruin idee. Je van, hé, hey, waar is Inge? Ja, dat maar krijg die ik is wel van, uh, hij heeft veel bekijkt van de mensen op de oever. Ja? Maar het zijn ook steeds vaker mensen die mee willen zwemmen. Nou, dat vind ik dan wel bijzonder. Oh, oké. Okay. Nou. Dus uh, ja, ik zal het delen. Niet, niet, niet carpoelen, maar zwempoelen of zo? Oh, wacht, ja, zoiets. Poel. Ja, maar dat is dan weer onduidelijk. Want dan ga je poelen, poel. Ja, ja, uh, ja, ik vind het leuk. Ik, uh, je uh, kan het ook poedelen noemen. Hij uh, hoeft nu weer naar de sportschool en, en hij is dus gewoon sneller op zijn werk dan dat hij uh, in de auto gaat. Nou, het is nou, uh, geweldig, toch? Het is geweldig, wel een doorzettetje om zeg maar. Ja. Uh, weer wind in het water te gaan liggen. Ik, ik kan het ook proberen, maar naar Utrecht zwemmen... dan moet ik naar het Spaar naartoe lopen... Of, of de ringvaart. Het is te ver. Nee, dat dat wordt mag... nog wel een, uh, even uitdokteren... hoe ik dan helemaal moet zwemmen. Ja, Twee dat... kilometer, hè, dat, dat zijn volgens mij 80 baantjes... en een 25 meter bad. Echt goed, hè? Uh, ik weet niet. Ja. Ik weet niet goed in rekenen. Goed, laatste plaatje voor... Nee, een uur en straks een stukje geschiedenis natuurlijk. Toepasselijk nog eens zitten, een stuk, uh, zitten te lezen over uh, Viola Beach. Dus dat beentje natuurlijk. Dat uh, this, of the, the, the, uh, rivier in Ree met een auto. Het is toch echt tragisch hoe dat uh, is gebeurd. En ook raar dat dat kon gebeuren. Swings en waddle slides. Zo heet de single. Hoe toepasselijk. Lach! Sunny shines and all you see You squint trying to look at me But can I use your light to please You're not with me tonight And only you can make it right You know that we could be You know that we could be Eyes wide, bright light Time flies, feels right You know that it'll be nice You know that we could be Nighttime sky She home. naar deze teksten. I need you to come home. Ik heb het natuurlijk over Viola Beats. beentje bandje uit Engeland. In die uh, rockbandje. Die uh, leuke hits hadden. En nou, goed, helaas zijn ze niet meer onder ons. Uh, het, het, voor mijn gevoel is het nu zo lang geleden. Maar het is toch 13 februari 2016 geweest. Toen kwamen ze om het leven. In de Zweden waren ze bezig met een tour. En ter, uiteindelijk hebben ze dus bij een uh, ophaalbrug. Heeft de bestuurder. De rest van de leden heeft liggen slapen waarschijnlijk. Naar de, naar de optreden. Heeft een geleider de rail over het hoofd gezien, is door allerlei lichten heen gereden. Ook nog een soort vangrail heeft hij ontweken en uiteindelijk is hij dus tegen de brug aangereden. Zo'n brug die dus zeg maar in zich heel omhoog ging. En hij is onder de brug verdwenen. En eh, toen waren er allerlei dingen beschadigd op de brug. Dat zagen mensen wel. En die hebben uiteindelijk zeg maar de politie gealarmeerd. En de politie duurde ijzerlang voordat ze de plekken waren. En uiteindelijk kwamen ze daar. Of 20 minuten later. En toen bleek dus dat ze allemaal onder onderkoeling om het leven zijn gekomen. Ze zaten alle vier nog in de auto. En toen waren het allerlei verhalen over het feit dat hadden ze nou, was het was nou een zelfmoordpoging van de bestuurder. Maar dat hebben ze later weer legd. Waarschijnlijk was hij gewoon niet helemaal scherp. Ook niet onder maar het is een heel tragisch verhaal, dit. Vooral als je weer naar de teksten luistert, je denkt, jezus, de gemiddelde leeftijd was 20. Ik geloof dat het één iemand dan 25 was, maar echt jonge leden nog, die gewoon van wat leven zijn weggerukt. Die stonden er midden in, waren net lekker bezig met een optreden. En dan is het klaar. Viala Beach uit Engeland. Goed. Nog even heel kort. Nou, heel kort. Eigenlijk moeten we... naar het journaal toe. Ik breng het straks al het bericht over een gevonden kaartje van een fototoestel. Oh, dat is altijd leuk. Wat staat er op? Ik ik heb het ook ooit eens gehad. Ik heb ooit een oud rolletje opnieuw ontwikkeld. Foto's van 30 jaar geleden. En Uiteindelijk een uh, e-mailtje gestuurd naar die plaatsen waar die foto's gemaakt waren. En toen kreeg ik al binnen een half uur uh, uh, mailcontact. En die vrouw herkende haar uh, zus op de foto. Van 30 jaar geleden. En uh, nou goed, de afspraak is nooit ja, gekomen. Maar ze vond het wel leuk. Goed, we spreken je zo in het werk van het radioprogramma met onder andere geschiedenis. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.